Die afgelopen nacht zeker negen mensen doodstak in de buurt van Paramaribo... had al langer problemen. De politie was al een keer aan de deur geweest, meldde Surinaamse media. Sinds zijn scheiding was hij steeds vaker agressief. Afgelopen nacht stak hij een paar van zijn kinderen dood... net als mensen op straat en bij de buren. Rond dit moment begint een gesprek tussen de presidenten Zelensky en Trump. Ze ontmoeten elkaar op het landgoed van Trump in Florida. Zelensky zegt dat Oekraïne en Amerika het bijna eens zijn over het 20-puntenplan voor vrede. Volgens Trump had hij vandaag een zeer productief gesprek met president Poetin. Schaatser Stijn van der Bunt heeft op het Olympisch kwalificatietoernooi ook verrast op de 10 kilometer. Hij was de beste en mag die afstand rijden op de Spelen, samen met Jorrit Bergsma die tweede werd. Vrijdag reed van der Bunt ook al verrassend naar de eerste plek op de 5 kilometer. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen mist. Die breidt zich vanuit het noorden langzaam uit. Morgen veel bewolking bij 2 graden in Limburg en 7 graden aan zee. Dat was het nieuws van 538. Dan het verkeer door Vlissmeijzer met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland. 9 minuten. En de A76 geleend richting Keulen. Bij Duitsland is ook de hoofdrijbanen afgesloten. Daardoor 10 minuten extra. Dan een controle. Er is er maar één op de A9-O, maar richting Haarlem. Bij Beverwijk op de rem bij 53,9. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Het is kerstseil bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. Geniet met kerst. Vraag met je KVK-nummer je Sligo pas aan. 18 plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode Kajen van 59,7 miljoen. Je hebt nog drie dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar McDonald's in de late uurtjes. Want we zijn nog tot 12 uur open. Kom dus snel langs bij McDonald's. Top 1000. Julia van Rijndijk. Oh, en dat zijn ze lekker hè? Zometeen. Snoop Dogg, ook Mauro Picotto na Dario G.D.: oh. 677. 676. is voor Pink en Runaway. Baby, yeah. Welkom bij de party top 1000. We tellen af naar het nieuwe jaar met de duizend grootste party hits ooit gemaakt. En daarmee doen we eigenlijk een grote groenpaarse strik om het jaar 2025 heen. Maar wat waren eigenlijk de hits van dit jaar? Ja, ik kwam een vette mashup tegen met een overzicht... En ik ben benieuwd of je Samuel kent I muziek gemaakt gewoon dit jaar. Zo bijzonder dat er met zoveel hits gewoon nog steeds zoveel cools wordt gemaakt, wereldwijd toch? Deze, niet uit 2025, wel vet, Mauro Picotto. Happy New Year! Yeah, Radio 5, oh. 675. Dit is toch goed. Hé, hey, we zijn helemaal wat knetter. De 538 Party. Tot 1000. 674. you do it, have a glass. let me put you in the mood, it, little cutie, looking like a student, long hair, with your big fat booty, back in the days, you was the girl I went to school with, had to tell your mom, the sister to cool it, the girl wanna do it, I just might do it, hit her walk with some pimp, pimp, fluid. it, mommy, don't worry, I won't abuse it, hurry up and finish, so you can watch clueless. I laugh at these when they ask who do this, but everybody know who, girl, that you is, beautiful, My baby boo shit, I get foolish. Smack a that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow, throw, keep the flow moving. In a six-fold, and baby boo cruising. Body ragging, Tiffany get blue, and had him hydraulics squeaking when we screwing. Now she shelling, hoppling out, snooping. Hooting, hollering, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Grovin that's what we doin' and we gon' be together until your mind's movin'.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 673 Hij de uitgezonden door Nederland Naar het verre land Waar het zo gevaarlijk is En thuis wacht naar zijn geliefde meid Die de brieven krijgt Van een jongen die ze mist Er lag er op de mat een officiële envelop. Het nood greep hem in de kraag, in en in de laag, en zijn brieven hielden om. Je ziet, zij steken. Want, uh, dat mijn grootste wens zou zijn voor 2026, dat uh, deze gasten weer uh, herenigen. Ik ben dol op ze, ja. Hoewel uh, Nick natuurlijk ook hartstikke lekker gaat nu met zijn uh, solo-carrière en die bij Simon ook uh, op gang komt nu. Maar eerlijk is eerlijk, samen zijn ze het allerleukst. Nick en Simon en de soldaat op 673 in de party top 1000. En dit is Kelvin Harris. Baby, this is what you came for. Love.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 171. 671 in de party top 1000. En uh, hoewel we ons tegenwoordig geen hitlijst meer kunnen voorstellen... zonder Nederlandse muziek erin... was dat de afgelopen jaren wel echt een ander verhaal. Want wist je dat Donnie eigenlijk verantwoordelijk is... voor de wederkeer voor de liefde van de Hollandse hits? Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen. De mooiste start van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsduik. Met z'n allen rennen alsof je leven ervan afhangt. En dan? Dan denk je maar aan één ding...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 Ook geen ruimte om lekker thuis te werken? Breng spullen die je minder vaak gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En je mag gratis gebruik maken van onze verhuisbus. Geeft ruimte. Waarom ik graag met Eurostar reis? Ze hebben comfortabele stoelen met veel beenruimte. Oeh, Zo heb ik ook alle ruimte om even mm, weg te dommelen. Dames en heren, we waren hier zometeen in London, St. Pancras. Hé, wat? Nu al Eurostar. Together we go further. De beenruimte varieert per reisklasse zie eurostar.com. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Ah, Sarah, goede longen. Helaas geldt dit niet voor je tandvlees. Gebruik Parodontax. Tandvleesexpert. Parodontax helpt de vroege tekenen van bloed- en tandvlees om te keren. Medisch hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing. Parodontax. Wat is uw wens voor het nieuwe jaar? Hij kan zomaar uitkomen. Want we hebben de grootste prijspot ooit bij de vriendenloterij: 176,9 miljoen euro. En alles gaat eruit in 2026. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18PLUS speelbewust. Huurt jouw organisatie uitzendkrachten in? Op 1 januari gaat een nieuwe uitzendcao in. Met nieuwe regels voor beloning. Zeker weten dat alles klopt? Huur in via een NBBU-uitzendbureau. NBBU. -uitzendbureau. NBBU. Kenniscentrum voor de arbeidsmarkt. Deze kerstvakantie is Bataviastad de plek om te shoppen. Shop tijdens de sale met kortingen tot wel 70% op merken zoals Nike, Coach en de North Face. Kom langs en shop jouw favoriete merken in Bataviastad. Vierde winter in Archeon. Kom deze kerstvakantie s'avonds naar het spectaculaire lichtfestival. Overdag is het ook genieten. Van de jubileum tentoonstelling, het overdekte schaatsen en de vele activiteiten. Beleef een ouderwets gezellige familiedag in winters Archeon. Help ook in de winter. Wauw, wat mooi gemaakt op de muur. Geen probleem, want met Praxis Plus krijg je deze week... Flexa Power Deck 10 plus 2,5 liter gratis voor maar 42,99. Dekkend en streeploos resultaat in één laag. Voor de makers... Praxis. Al 60 jaar creëren wij keukens en badkamers met vakmanschap. Vier het met ons mee in een van onze showrooms of kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Zeker van je zorg. Met de glasheldere garanties van Interpolis. Zoals hulp van een zorgcoach bij wachtlijstbemiddeling. 24-7 toegang tot online zelfhulp. En je gedeclareerde zorgkosten. De volgende werkdag al op je rekening. De zorgverzekering van Interpolis. verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Winkelweken bij Grando. Profiteer nu van feestelijke jubileumdeals. Wat? 5-3-8. Hier de 5, 3, party never stops. De 5-3-8. 40.000. Met nu tijd voor een smerige hit. Ja, papi Chudo. 53 3 8 Tja, Brie, brie, 169 Je No, I can't pretend. can't pretend I don't know your body like the back of my head is voor Everjack en Never Forget You. De 538 party top 1000. En hoewel we ons tegenwoordig geen hitlijst meer kunnen voorstellen zonder uh, nederlandstalige artiesten, was dat in 2021 nog wel een ander verhaal. Uh, toen had Donnie één duidelijke missie en dat was de volkszanger moest terug de hitlijsten in. Punt. Dus hij dacht, weet je wat? Ik ga gewoon met alle Fransen van Nederland samenwerken. Hij dook met Frans Bauer de studio in, uh, Frans Duis. Uh, Frans Timmermans was destijds nog druk met andere dingen, dus die had geen tijd. Maar één samenwerking schoot hartstikke raak. Niet met Frans, wel met René Vroger. En eigenlijk was dit misschien wel weer het begin van de wederopstanding van de Nederlandstalige hit. Op plek 668 in de Party Top 1000, Donny en René Vroger, dit is Bondgepakt. Luister dan grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeg, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luisteragent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap. Zing het voor ze. Ik heb die bonge, barok en tonge gepakt. Ik heb de mooiste op de vleesje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gaan. Ik heb die bonge, pakt de restjes zon gepakt. Voor ik ging, heb ik een jonko op een tonge klapt. Als ik morgen. Gij spijt van dat, ik heb alle mooie dingen die ik kon gebruiken. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat, ik mogen de pep een maten geven kan niet zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plank die merrie door de week. Hey, je wil niet weten wat hij in het weekend race. Ja, Smokelspannen, een blazer. Vliegt naar de regenbogen Marianne Weber. Ja, Rijdt daar hard, wel eens een boer gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug gepakt. Duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven grap. Ik heb die boer gehad. Maar ook een tand gepakt. Ik heb hem mooiste op de feestje op de mond gepakt. Hey nee, nee, kom mee. Het is tijd voor de vest kopje thee. De 538 Party Top 1000. Radio 538, 667. And yeah. 66. allemaal de schuld van de producer. Ja, die hield het refrein namelijk express, super simpel. Die Ja, dit jaar had ik op zich niet voor hoeven doen. Uh, maar dat is dus geen luiheid, dat is pure muzikale hersenspoeling. Het werd Kylie's allergrootste wereldhit ooit en je hoort het nu in de Party Top 1000 op 668. Als Spotify wrapped in 2014 zou bestaan... zou deze bij mij echt hartstikke bovenaan staan. De doorbraak van Galantis, die meteen naar plek 1 schoot in de top 50. Runaway hoorde je op plek 664. En zometeen derden we door met deze... Zometeen in de 538 Party Top 1000.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 Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden. Neem die hele familie mee op een lichtgevende reis dwars door de tijd. Light safari, Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op bixenberg.nl. Nu bij Gamma de giga eindejaarsdeals. 30% korting op vloeren, deuren, verlichting en kleurmuurverf. Bekijk alle deals op gamma.nl. Het is koud buiten, maar de nieuwe Linda Meiden Winterspecial... is het heetste dat je deze winter leeft oranje babes Jill Roord en Pien Sanders stappen even uit hun sportwereld... en vertellen in de sneeuw alles over hun liefdesrelatie. Iris Enthoven is openhartig over haar leven als single man En ook Hiltje Tieleman, Hamza en Vic Klee vertellen eerlijk over hun leven en de liefde. Score Linda Meiden nu online of in de winkel... en krijg er een te leuke jaarkalender bij. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Angie begrijpen we dat. Daarom maakt Angie energiezaken makkelijk... Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar Angie.nl en ontdek het gemak van Angie. Download nu de Linda Meiden app. Voor meer juicy verhalen en exclusieve deals. Mijn Chef.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 at your travel agency and at mindshift.com Je hebt nog drie dagen om een oude jaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl De spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. a ah, excellent oliebollen en appelbilliers. 6 plus 3 gratis. a ah, excellent Corvette minis. 2 plus 1 gratis. a ah, borrelhapjes en ronde bakjes. 3 stuks voor 5,99. En a ah, persine perscinezappelen of bloedcinezappelen. Twee netten voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. 538 Nieuws. 8 uur. Jordi Kruijf wordt de nieuwe technisch directeur van Ajax. Hij tekent een contract tot de zomer van 2028. Kruijf moet Ajax weer op de rail zetten. In het najaar werd trainer John Heitinga ontslagen. En de trainer van vorig seizoen, Francesco Farioli, vertrok al na een jaar. President Trump zegt dat hij een zeer productief gesprek heeft gehad... met president Poetin. De twee belden elkaar vandaag. Volgens Rusland zouden ze het erover eens zijn... dat er een definitieve oplossing moet komen voor de oorlog in Oekraïne. Een bestand zou de oorlog verlengen, zegt Moskou. In Italië zijn negen mensen opgepakt... Omdat